Minister Ascher heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd waarmee schijnconstructies met buitenlandse werknemers worden aangepakt. In het voorstel wordt naast de werkgever ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor het betalen van het CAO-loon. Dat moet voorkomen dat werkgevers buitenlandse werknemers te weinig loon betalen en sociale premies ontduiken.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 A20 gouden hoek van Holland voor Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. A27 Gorkum-Utrecht. In beide richtingen bij Evelingen rijden na een ongeluk. Twee rijstrokken zijn dicht richting Gorkum. Daar gaat het verkeer over de vluchtstrook. Richting Utrecht is de linker rijstrook dicht. Het verkeer kan beter over de A2 en de A15 rijden. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 En ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven. En jij onder, Ooh, oe, ooh. En we liepen samen verder. En ik dacht, oeh, oeh. Was er bijna niet zo goed?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 Other. the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 Time! <laughs>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 One too many of us She leaves with me or stays. Crushed it, moving way too fast And we crushed it, but it's in the Wens u allemaal fijne dagen en een foto.